Dan wordt waarschijnlijk meer duidelijk over hoe het ongeluk kon gebeuren. De politievrijwilliger werd gisteravond door een busje geschept... toen hij toezicht hield bij een wegafzetting. Hij raakte bewusteloos en werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer vermoedt dat de man hem niet expres heeft aangereden, zegt de politie. De testrit van de marswagen Curiosity is succesvol verlopen... zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA... De verkenner reed vandaag een paar meter op en neer om aan te tonen dat het aandrijfsysteem goed werkt. Curiosity gaat zaterdag op weg naar zijn eerste doel, geologische formaties die de onderzoekers van dichtbij willen zien. De petitie voor de vrijlating van de Russische punkband Pussy Riot is in Nederland bijna 21.000 keer ondertekend. Sinds vrijdag kunnen mensen de petitie van onder meer Amnesty International ondertekenen... Drie leden van Pussy Riot werden vorige week veroordeeld tot twee jaar strafkamp... voor het zingen van een punkgebed in een kathedraal tegen president Poetin. Het weer, vannacht meer bewolking en zo'n 13 graden. De komende dagen af en toe zon, in het noorden kans op een bui en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht, Nathan, Vecht, Nathan, Vecht, Nathan Vecht. Nathan Vecht. Ja, en welkom in het huis van de maan. Wij waren hier aan het wachten in onze mooie studio bij het Haardvuur. En toen belde Amanda van de receptie en die zei... er is een man met een hele moeilijke achternaam op weg naar bo die op weg naar boven komt. De man met de moeilijke achternaam moet er hard om lachen. Sadettin Kirmisius... Spreek ik het goed uit? Nee. Vertel eens. Uh, Kurmazeus. En hoe moet ik het zeggen? Ook zo? Kurmazeus, ja. Oké. Okay. Ja. Kurmazeus. Juist. Heel goed. Op in was wel goed, toch? Helemaal goed. Ik Zullen wel. we elkaar tweeën Ja, toch? Je bent 30. Ja. Nee. En jij bent? Een paar jaar oud Nou, Maakt niet uit. Het is goed. <laughs> goed. Waar was je op 11 september 2001? Ik. Waar was ik op 11 september 2001? Ja. Ah, ja. ja. Je gaat het over vliegtuigen vliegtuig hebben, hè? Ja. Ik heb Het tweede vliegtuig heb ik zien inslaan, want ik was ziek thuis. Ik kwam uh, ziek thuis uh, van mijn werk. En ik uh, ging zitten in een grote leunstoel die ik had geërfd van, uh, van, van een familielid. En ik klapte mijn benen omhoog en ik sloeg een dekentje om me heen. En ik deed de televisie aan. En daar zag ik een uh, brandende toren. En even later een uh, tweede vliegtuig die daar uh, tegen Ik was thuis op 11 september, ja. Hoe oud was je? Dat is... Uh, Elf jaar negen, geleden. Negen, 1920. 20? 20. Ik was, nee, 19 was ik. En waar was thuis? Zutphen. Je ouderlijk huis? Mijn ouderlijk huis. Ja. Woonde je daar toen nog? Ik woonde daar toen nog, ja. Ik woonde daar toen nog, ja. Ja, ja man. <laughs> ja. ja. Um, en wat voor leven had je toen? Wat was je aan het doen, in de, behalve die dag ziek? Uh, ik was aan het werken bij de Koninklijke Gazelle. In Dieren. De fietsenfabriek. Waar alle gazelles die op de hele wereld zijn gemaakt worden. Daar, daar heb ik gewerkt. Dat is toch toppend toppunt van integratie voor een man met een moeilijke achternaam om ja, fietsen te verkopen. Ja, en mijn naam was zo moeilijk ja. dat ik daar... Dat is wel heel leuk dat je erover begint eigenlijk. Want we hebben meteen een hele leuke anekdote te pakken. Mijn naam was zo moeilijk dat ik daar een half jaar lang uh, Jansen ben genoemd. Uh, ja, dan wordt je keihard <laughs> gelachen. Het is uh, serieus, echt waar. Ik had een voorman. Een de, voorman. de regisseur achter het glas ja. klapt nu al ja, dubbel ja, van gelachen. Ja, ja. ja. Dit is, uh, dit is uh, ja, serendipiteit Zadette, heet Zadette dat, en toch? en Jansen, vertel ze door. Wat gebeurde ja, ja, daar? Nee, ja, dat was een, een, een, een voorman. Uh, Raymond heette die. En die zei, ja, ja maar waarom weet waarom je niet gewoon Jansen of zo? En zei ik, ja, uh, dan noemen we hem toch Jansen, weet ik veel. En uh, hij deed dat en vervolgens heeft bijna die hele fabriek, dus de mensen in de lakkerij, de mensen in de magazijnen... de mensen in de, in de, in de lasafdelingen noemden mij Jansen. En ik, uh, ik, ik, ik, uh, ja, ik vond dat oké. Okay. Dus, dus dat, je, dat je een dagje ziek was kwam niet omdat mensen je stelselmatig Jansen noemden? Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, terug even naar die tv. <laughs> dat dekentje in dat huis in Zutphen. Ja. Uh, had je meteen door wat voor impact dat had? Nee, nee, nee, nee, nee helemaal niet. Helemaal niet. Helemaal niet, nee. Ik dacht, uh, want ik kan me nog vrij goed herinneren... dat, uh, dat niemand een idee had. Volgens mij uh, heb ik die dag... ik heb de hele dag gekluisterd aan de televisie gezeten natuurlijk. Uh, er zijn meerdere uh, dingen langsgekomen. PLO werd genoemd, uh, Iran werd genoemd... Uh, rechtsextremistische Amerikanen werden genoemd. Want daarvoor had je natuurlijk die aanslag in Atlanta gehad... en de ja. Unabomber had je en zo. Dus ik had geen idee. Wat, geen idee. En uh, aan het eind van de dag... Ik moet ik goed over nadenken. of Was het nou aan het eind van de dag al duidelijk dat het Al-Qaeda was? Dat het Bin Laden was? Of was het de dagen We, daarna? Weet ik weet niet meer precies. Ja, zou kunnen. En pas ja. daarna dat ik dacht van hoe. Ja. hoe? hoe? Maar wat dat allemaal teweeg ging brengen, dat had ik absoluut... Dat kwam later. Dat kwam allemaal veel later. Ja. Um, want um, je bent van de fietsenfabriek... Inmiddels tien jaar, ruim tien jaar later ben je een uh, theatermaker geworden. Eentje die stevig aan de weg timmert. Nee, niet helemaal goed, hè? Um, geboren en getogen in Zutphen. Um, opgegroeid in een uh, Turks gezin. Trok na Zutphen dus naar Maastricht... Uh, om theater te maken te worden, met succes. En trekt inmiddels door het land met een reeks voorstellingen... over zijn Nederlands-Turkse identiteit. En is ook nog eens columnist voor NRC Next. Waarom ik over 9-11 begon... Um, in een van je voorstellingen, of tenminste, het is misschien wel rood draad in je voorstellingen. Je bent opgegroeid als een jongen in Zutphen. Mm -hmm. En nu ben je opeens een Turk. Ja. Ja. En wanneer, um, op het moment dat je daar voor die TV zat, was het ons allemaal niet duidelijk. Maar wanneer kan je ons vertellen wat op het moment het wel voor jou duidelijk Zeker. werd dat het echt anders werd? Dat was na de moord op Thean van Gogh. Na de moord op Theo van Gogh. Toen, uh, ik zat op de toneelacademie in Maastricht. Een uh, toen uh, vrij blanke omgeving. En uh, ik zat in, uh, in een klas met, uh, met, uh, met negen andere acteurs. En um, ik zat in het duizend jaar toen. In het eerste jaar zat ik. En um, dat was in een les ik denk cultuurbeschouwing of zo, denk ik. En, en iedereen wilde het erover hebben. En toen werden er allerlei dingen gezegd. Waarvan ik dacht van, ja, maar... Ik, ik, ik, ik, ik moet wat doen. Ik moet wat doen, dacht ik. Ik, mo ik, moet, ik moet iets uh, zeggen, ik moet iets maken. En ik, nou, ik zat op de toneelschool natuurlijk. En als ik, uh... Maar werden er in die overwegend blanke klas dingen gezegd waar je niet mee eens was? Ja. Wat dan? Ja, ja uh, vrij simpele dingen eigenlijk. Nou, nou, die moslims zijn zo en zo, dus dit, dat is uh, z, uh, uh, uh, vrij evident dat ze zo handelen. En, en ik dacht alleen maar van: ja, maar dat klopt volgens mij niet. Want ik ging een beetje. Kijken naar mijn eigen uh, ervaringen. En um, kijk bijvoorbeeld, uh, na de moord op Van Gogh... en daarvoor eigenlijk ook wel, want die spanning was echt wel aan het opbouwen. En nog steeds eigenlijk, hè, die spanning. Uh, of ja. ja We hebben het er net over gehad dat het allemaal een beetje passé lijkt te zijn. Die hele ja. moslimbeestje Maar ik uh, merk nog genoeg uh, daarvan. Hoor, ja, ja, ja. Maar... Um, dus zat ik bijvoorbeeld in een trein, in een bomvolle uh, treincoupé. En uh, dan kwam er niemand naast mij zitten. Omdat ik, ja, weet ik veel, uh, een baardje had of uh, een, een mutje of weet ik veel. Maar ik kon mij. Terwijl ook prima die, voorstellen. Terwijl jij die ontzettend politiek correcte turnieel, Turk, ja. Turk, en en ik kon me ook prima schroven. voorstellen dat iemand niet naast mij kwam zitten. En dat was het, het hele ding dat ik. Dat, waardoor ik voelde van ja, maar nu moet ik daar wat mee gaan doen. En vijf jaar daarvoor zouden ze wel naast je zijn gaan zitten? Of ja, dat, of, ja uh, of lette ik er zelf misschien niet op? Uh, snap je? Dat, dat, of, maar het was er nu in ieder geval. Het was veel, ja. veel duidelijker, veel, veel, evident, veel meer evident. En ook de vraag. Um, Voordat ik mezelf ging afvragen wie ben ik eigenlijk... of wat ben ik eigenlijk, mm -hmm. kreeg ik die vraag van anderen gesteld. Maar, wie, maar voor wie ben jij dan? Bij welk kamp gooi je? En niet alleen ik, hè? Um, je zegt net, uh, daarvoor was je gewoon Zutfens... En, uh, of Jansen bij de fietsenfabriek. Ja, ze en, en, en, en nu ben Jansen. En nu ben, je, nu, ben je, nu, ben je, nu ben je een Turk. Maar uh, ook mijn Surinaamse vrienden of mijn Indische vrienden... Of, uh, die kregen ook de vraag van uh, wat is ja. jouw achtergrond precies? En, uh, en hoe zit dat dan? En uh, wat vind jij daar en daarvan dan? Snap je? Dus, en daardoor ben ik uiteindelijk bezig gegaan... met die hele identiteitsvraag. Ja, en jij hebt, jij hebt een beroep. Je bent, um, je bent, als je fietsenmaker was gebleven... Dan had, dan had je er niet zoveel mee gekund in je, in je werk. Maar je bent theatermaker. En je hebt van die vraag een um, ja, prachtige reeks voorstellingen gemaakt... Waar je zelf, die je zelf hebt gemaakt, onderzocht, geschreven, gespeeld, solo's. En waar je aan de hand van eigenlijk je vader, je moeder, mensen in je gezin, je broer, je zus... Um, op zoek bent gegaan naar die identiteit. Ja. En dat is een hele interessante reeks worden. En eigenlijk is het, leek het me wel, een goed idee... om aan de hand van die voorstellingen die je hebt gemaakt... want daardoor leer, leren we eigenlijk jou ook kennen. De eerste ja. ging over je vader. De eerste ging over mijn moeder. Over je moeder. Ja. Een zoektocht terug ja. naar... Ja, de voorstelling heet Avondland... Ja. En daarvoor ben ik uh, met mijn moeder uh, vijf weken kris door Turkije gereisd. Een beetje losjes gebaseerd op de route die uh, mijn ouders hebben afgelegd toen ze naar Nederland kwamen. Uh -huh. En uiteindelijk zijn we uitgekomen in het dorp waar mijn ouders geboren zijn. Mijn ouders komen uit hetzelfde dorpje in de buurt van Trabzon aan de Zwarte Zee. Ja. En uh, naar aanleiding van de avonturen die we hebben beleefd of de... De conflicten die ik uh, tegenkwam daar of met mijn moeder of met mijzelf, heb ik daar een voorstelling over gemaakt. Ja. Want was je daar al eerder geweest? In het dorpje waar mijn ouders ja? vandaan komen, toen ik een jaar of zeven was. Ja. Maar op deze manier, niet als volwassen. Nee, absoluut niet. Nee. nee. En, en hoe was het om daar te zijn? Ja, fantastisch. Ja, heel, heel, heel, heel fijn. Maar, maar tegelijkertijd ook heel confronterend, omdat ik. Um, Kijk, ik krijg, als ik in Turkije ben, krijg ik altijd een, uh, een gevoel van uh, een soort dubbele heimwee eigenlijk. Dat ik en heel erg merk van, wow, ik kan hier dus gewoon een beetje mijn gang gaan. En een beetje ja, een soort vent zijn of zo, weet je wel. En uh, gewoon mijn ding doen. Maar ik krijg na een paar weken krijg ik ook weer heimwee naar Nederland, omdat er omdat dan het hoofd uh, in de weg gaat zitten. Dus een soort, ik krijg een soort gevoel in mijn buik van... Wow, ik kom thuis ergens. Ja. En dan gaat het hoofd werken. En dan, gaat Zadette en Jansen zeggen... Ja, die zegt, dan gaat Jansen zeggen, ook zeggen nog van... Iets. ja, maar wacht eens even, dit, uh, dit en dit klopt niet. En dit en dit, uh, dit vind je toch niet oké. Okay. Ja. Hier ben je toch niet mee akkoord. Dus die ervaringen die probeer ik te condenseren... of heb ik geprobeerd te condenseren in een, in een, voorstelling. In een voorstelling. En is het dan, um, wat je wel eens hoort... Dat je op twee plekken net niet helemaal thuis bent? Ja. Ja nee, ja, ja. Kijk, ik woon natuurlijk in Amsterdam. Daar ben je thuis? Daar ben ik absoluut thuis. Ja. Want Amsterdam is wat mij betreft niet Nederland. Amsterdam heeft wat mij betreft niets met Nederland te maken. Ik ben een tijd geleden op een uh, TEDx-lezing geweest. En daar was een... Uh, ik weet niet meer wat voor beroep die man had. Maar die had een fantastische lezing. En dat ging over de... De dat staat stad. uit Amerika overgewaaide uh, internetplatform waar ja. inspirerende korte verhalen ja. worden verteld. Ja. Ja. ja. En die meneer die zei. dat uh, was een Vlaming en die zei. Uh, die had het over onderwijssystemen. Mm -hmm. dat eigenlijk uh, modern onderwijs zich aan zou moeten passen aan de, de, de verstedelijkte wereld. En die zei dat. Die zei dat een, een echte stad. Heeft, uh, is niet uh, vertegenwoordiger van het land. maar van de wereld. En dat herken ik heel erg in Amsterdam. Oké. Okay. Dus ik zit daar en uh, ik ben daar helemaal thuis. Maar uh, als ik niet in Amsterdam ben, dan... Snap je, ik heb vier jaar in Maastricht gewoond. Ja. Wat heel fijn was, maar ben ik niet thuis. Ja. Ik kom uit Zutphen, maar uh, ben ik ook niet thuis. Ik ga naar Turkije, uh, probeer elk jaar te gaan. Voel ik me heel even thuis en dan niet. En als je op zo'n plek bent waar je niet helemaal thuis bent... Ga, ga je dan meer zoeken naar je identiteit dan? Ben je dan weer... Want bijvoorbeeld, je, je schrijft sinds kort columns voor de NRC Next. En die gaan over die. voortdurend over die, die, die worsteling, die zoektocht. Nou ja, dag. ik vind het geen. Uh, of nou, worsteling. Ik vind het meer een tapdance, goede ik, okay. het, ja? ik, ik heb dat een tijd geleden heb ik dat ooit gezegd. En ik wil die er wel inhouden, eigenlijk. Omdat je er niet te zwaar, omdat je er eens luchtig in. Ja. in de materie staat. Ja, ja. Oké, okay, laat, laat ik het meteen herstellen ja, dan. Noem maar. Je NRC-columns gaan over de, je, je identiteitstap, Dens. Ja. Um, dus het, het speelt wel voortdurend mee? Op dit moment wel, ja. ja. Want ik ben ja. er heel bewust mee bezig gegaan, natuurlijk. Hè, met die reeks. En op ja. dit moment uh, heb ik me echt gepos gepositioneerd op dat gebied. Van ik wil nu daarmee bezig gaan. Nu, op dat moment. Want uh, feitelijk, uh, ja, uh, uh, dat ik is kan... waar ik mee bezig ben. En ik kan me ook wel voorstellen um, over die identiteit. Dat is natuurlijk waar we eigenlijk sinds Fortuin mee in, in de war zijn geraakt. Wie zijn we nou eigenlijk nog? En Maxima zei dat de Nederlander die identiteit heeft en iedereen raakt over zijn toeren. Mm -hmm. um, het kan ook wel iets lekkers hebben om iets vast te kunnen pakken. Uh, ja. Als identiteit. Ook ja. al is het een tapdance identiteit. Ja. Terwijl heel veel mensen misschien wel denken... had ik maar zoiets waar ik eens even in kan. Ja, maar kijk... Um... Ik vind het ook niet, het hoeft geen last te zijn, hè? Dat nee. ik uh, en een Turkse achtergrond, maar uh, geboren en getogen in de Zutphense klei. Het uh, hoeft helemaal geen last te zijn. Dat, dat kan ook gewoon uh, een curriculum zijn. Ja. Dat kan je, snap je? Je kan dat ook gewoon... een plukje daar, en een plukje dit, en een plukje ja. zus. En een plukje. Ik maak super lekkere stampot. En uh, als je bij, bij mij en mijn vriendin op bezoek komt... krijg je lekkere Turkse gastvrijheid. Uh, snap je? Maar wel dat, lekker stampot. Maar even. lekker stampot, ja. <laughs> uh, hoe zag die voorstelling eruit, avondland? Oh, uh, gebaseerd op de reis die je met je moeder maakt naar Turkije. Uh, hoe zag dat eruit? Ja, voor ja, mensen die nooit naar je voorstelling zijn geweest. Het decorbeeld. Geweest. Kijk, kijk nee, ik of, hou of je heel. Erg... In je eentje ja. of, of je... Ik sta daar met een muzikant die mm -hmm. mij eigenlijk begeleidt. Uh, die speelt kanoon. Uh, Dat is uh, zo'n oosters um, uh, liggende tafelharp waar je met van die vingerhoedjes op speelt. Een prachtig instrument. Die begeleidt mij eigenlijk op die reis uh, van Istanbul. Daar beginnen we en we eindigen in het dorp. Uh, bij, bij, uh, dat is ongeveer 2000 kilometer uh, reizen. En, en hij speelt en hij doet ook een beetje mee. En af en toe, dan vraag ik hem iets. En, en hij is uh, een hele leuke uh, persoonlijkheid. Hij heeft absoluut geen theaterervaring, maar hij zegt superleuk. En jij vertelt? Nou ja, ik speel, Je ik speelt. vertel. Ik, ik hou heel erg van, uh, dames en heren, dit is theater. Ik ga beginnen met theater spelen. Nu is dat in de voorstelling die jij laatst hebt gezien. Uh, over of mijn broer, broer was het anders. Maar dat was, ik, ja. maar dat was ook bewust. Omdat, <coughs> omdat ik dacht van... Iets anders. Speel je ook je moeder? Nee. Bewust? Uh, dat is er niet van gekomen, dus bewust. Wat had het wel gekund. had wel gekund, maar op dat moment heb ik daar niet voor gekozen. Ja. Ik, ik ga doorschieten, want ik Toen. wil veel met je bespreken... naar de voorstelling die je over je vader hebt gemaakt. Ja. Um, daar heb je ook een reis mee gemaakt. Ja. Naar Mekka. Ja, klopt. Is hij religieus? Ja. Zou hij ook zonder dat jij... Oh, hij is zonder... al geweest. Hij is al hij al in, hij in 97 geweest. geweest. En ik heb hem gevraagd om mij mee te nemen. En jij bent niet religieus? Nou, ik ben agnostisch. Nou ja, dat is toch... Dat is toch niet wel... weten, hè? Ja. Toch? Nou, nou, nou, ja, ik weet het niet. Maar het is toch ook de wetenschap, toch? Ja, tuurlijk. Maar ja, dat kan ik niet ontkennen. En we kunnen God niet bewijzen. Nee. En je vader zou er heel anders over denken. Maar ja, je kan ook... Kijk, je kan niet bewijzen dat hij bestaat. Maar ik geloof dus dat je ook niet kan bewijzen dat hij niet bestaat. Maar jouw vader zou er anders over denken. Die denkt er anders over, ja. En hoe vond hij dat jij, hem... dat jij zei, mag ik mee, pa? Vond hij fantastisch. Ja? Ja, vond hij fantastisch. Ja, was hij was... heel blij mee. Hoe was dat dan? Die reis. Die reis, dat was fenomenaal. Nou, dat was, kijk, ook maar nog Maar daar eens een keer. kom je ook allemaal dingen tegen die botsen met, met ja. Sadat en Jansen. Ja, maar kijk, Sadat en Jansen loopt daar ook op een gegeven moment rond... en die denkt wel bij zichzelf van ja, maar wat, wat is dit dan wat ik nu ervaar? Kijk, ik heb daar, er komen 5,5 miljoen mensen per jaar komen mm -hmm. daar. Uh, ik heb daar in uh, de hadje, massa rondgelopen. Ja. ja, we hebben het over de Hatsje. Ik heb daar rond die Kaaba gelopen <lacht> en... Uh, extatisch geweest en uh, keihard spesen, natuurlijk. Maar ik heb ook daar in mijn eentje rondgelopen. En, en dat je ook dingen voelt op dat moment. Dus kijk, Ik heb gewoon een zwak voor spiritualiteit hè? en voor mystiek. En uh, ik wil alles geloven. Ja, je bent afgestudeerd aan de theaterschool. Ja, precies. Het is toch behoorlijk theatraal. Wat uh, ik ben, in... Ja, dat is ja. gewoon heel groot ritueel hè, natuurlijk. Ja. De imam die mij begeleidde, die zei ook van... het is ook een theaterstuk en je moet ja. het tot leven brengen. Nou, kijk, dat soort dingen. Ja. Maar... Uh, mijn vader en ik, uh, wij weten dat wij van mening verschillen over een aantal zaken. En dat is absoluut geen probleem. Het is geen probleem voor hem? Nee. nee. nee. Het is geen probleem voor hem dat jij ongetrouwd samenwoont met een... Nee. Dus hij is eigenlijk wel modern. Ja, hij is een, hij is een Turkse moslim, hè. Turkse moslims uh, kunnen, uh, in mijn ervaring, vaak dingen van elkaar scheiden. Dus je hebt geloofskwesties en je hebt wereldlijke kwesties. Mm. Snap je? Dus dat zijn... Ja. Kijk, mijn ouders zijn ook gewoon heel eerlijk. Die zeggen ook gewoon heel eerlijk van... Uh, oh ja, uh, kijk, het hoort natuurlijk dat jullie trouwen met elkaar. Maar ja, als jullie niet trouwen, wie zijn wij uh, om jullie te dwingen? We gaan zo verder op je broer en je zus en gaan je andere doen. voorstellingen. Dat is goed. Um, want we zijn hier bij het Haardver niet alleen met Sadetti, maar ook met Maatje Teusink. Um, Maatje doet van alles, schrijft... Beeld componeert, maar is vandaag hier gewoon met de gitaar om liedjes te maken. Toch, Maatje? Ja. Um, wij gaan door hier, luisteraar, tot twee uur. Uh, en tussen één en twee krijgen wij nog veel meer Maartje Teuzink. Uh, en om u alvast warm te maken, speelt ze dit uur uh, alvast één nummer. Welk nummer ga je spelen? Growing Intimacies. Wij gaan luisteren. Seeking far for the lights in the darkness Seeking far for the nights in your eyes Feeling low to find full awareness Seeking low for the ground in your soul Ooh, from the ball The fire's on its ashes You'll be loved in the nights far from now It'll change it first all into nothing Into life as if you've been reborn So, ooh, from the bottom, ooh, from the bottom, ooh, from the bottom of my. Wel, Maartje, Maartje Teusink. U hoort na het nieuws van één uur nog veel meer prachtigs van haar. Casaluna, um, luistert u naar. En als u ons wilt volgen of u wilt zich met ons bemoeien... kan dat via Twitter, hashtag Casaluna, en ook Facebook. En als u wil weten wie hier nog meer te gast zijn... kunt u naar de website radio1.nl slash Casaluna. Hier nog steeds, in Kermuzius... <laughs> Gaat beter, hè? Ja, gaat veel beter. Uh, als u die naam lastig vindt uitspreken... kunt u hem ook Z13 Jansen noemen. Uh, geboren en getogen in Zutphen... met Turkse achtergrond. Um, theatermaker... die stevig aan de weg timmert. Twee andere voorstellingen. Uh, Eén die je zojuist hebt gespeeld... en één die je nog gaat maken... Gaan over je broer en je zus. Ik ben naar die voorstelling geweest... Um, over jou... die je gemaakt hebt over je broer. En...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 In de avonduren studeer ik papiamento. Nou, je moet wel. Want die winkeliers hier in de buurt die gewoon stug Nederlands blijven praten, die raken een mooi stuk klandizie kwijt. Oh. Zo. Goedemorgen mijn heer. Ah. Constantinopolis. Ja. Komt hij vandaan, hè? Zo'n zes jaar vaste klant hier. En uh, is ze goed, hè, Hiro? Goede groente, Hiro? Ja, u verkoopt inderdaad altijd mooie verse groenten, meneer. Ah. In de supermarkt zie ik vaak in de groenten van kleine beestjes lopen. Nee, maar u hier heeft groenten die qua versheid en hygiëne... de toets der kritiek kunnen doorstaan. Ja, dat is leuk. Ja. Is, is het herkenbaar op een bepaalde manier voor je? Of is dit te oud? Dit is 1984. Wim de Bie als groenteboer en Kees van Kooten als um, Mehmet Pamuk. Die ja, dat is grappig met een enorm... okay. is Met Heel een enorme Mehmet. Nederlandse woordenschat ja, supergoed. Uh, ja. repliek geeft. Ja. Um, maar waarom we waarom het eigenlijk wilde laten horen... die voorstelling over jouw broer... Um, je zegt er eigenlijk over, we worden allebei gediscrimineerd... Ja. Uh, je broer die beschrijft je als een soort Tony Soprano Light... die in een koffieshop werkt. Die wordt ge, nou ja, op niet zo'n positieve manier gediscrimineerd. Ik, ik, ik moet je corrigeren. Bedrijfsleider. Van bedrijfsleider ja, ja, ja. van de koffieshop. Ja, ja, ja. um, Man met verantwoordelijkheden. Maar dan werkt hem? hij daar toch, zei dat hij als je bedrijfsleider bent. Ja, hij werkt er, maar het, hij heeft bepaalde verantwoordelijkheden. <laughs> okay. Het is gewoon een ondernemer. Ja. Het is gewoon een zakenman. Maar met, met de opmerking, hij werkt in een coffeeshop... heb ik hem toch ook niet... Nou ja, dat, soort, het, nee, maar dat soort dingen zijn toch wel... gevoelig. Ja, nee, dat, bij mij niet, maar dat soort dingen... Nou goed um, Misschien moet ik wel nauwkeuriger zijn, want ik heb de voorstelling gezien... en um, weet... Ik, ik, voor de luisteraar heeft het inderdaad misschien wat meer details nodig. Maar jij wordt ook gediscrimineerd, zou je kunnen zeggen... op een positieve manier, heb ja. je zelf gezegd. Ik zit hier bij jou, uh, Radio 1. Ja. Ik, ben, uh, ik ben een Turk die theater maakt en ik mag langskomen. Ja. Dat is, hè, dat, je, je, snap je, dat gaat dat soort dat dingen. Is ook, gaan. Dat is ook behoorlijk ongenuanceerd wat je nu Ja, maar, maar, zo, maar zo moet je het ook kijken, denk ik. Ja? Ja. Ik wel in ieder geval. In de voorstellingen die ik maak wel. Omdat heel veel mensen doen dat helemaal niet expres hè? Kijk, ik geloof niet dat er slechte mensen bestaan, bijvoorbeeld. Geloof ik niet in. Hmm. Maar toch is het discriminatie. Maar heb je er last van? Uh, tegenwoordig veel minder, maar. Weet je, de meeste mensen weten de niet eens. Het ja, is Ja, bijvoorbeeld. Maar kijk, de meeste mensen weten niet eens dat ze net een verkeerde afslag nemen mm -hmm. in een gesprek. En, en dat soort dingen kun je in plaats van alleen pijnlijk te zien, ook pijnlijk met toch een, een kleine glimlach. Snap je? Zoals jij nu naar mij kijkt. Zo zou je die dingen ook kunnen, uh, kunnen aanpakken. En daar kies ik meer voor. Dat want, heeft weer met het tapdansen te maken. Ja, weet je, ja. want ik bedoel, pff, de, uh, problemen, dat weten we wel dat die er zijn. Maar ja, je... maar je maakt toch voorstellingen die af en toe behoorlijk. Um, die niet helemaal ongevaarlijk zijn. Want zoals je nu praat, kom je eigenlijk wel optimistisch over en behoorlijk lichtvoetig. Maar. nou goed, even kort naar je voorstelling <hums> toe. Um, je, je, je speelt jezelf en je broer. De, um, zou je kunnen. Ik, ik uh, chargeer een beetje de geslaagde. Uh, knuffelturk en de jongen die het, uh, die volgens het cliché het allemaal niet goed zou doen, mm -hmm. um, bedrijfsleider in een koffieshop. Um, en je laat die twee jongens zien, en eigenlijk zijn het eigenlijk, nou ja, twee broers, twee dezelfde jongens. Die mm. de een doet dat, de ander doet dat, alleen het stempel wat erop wordt geplakt, is dat verschilt nogal, mm. maar wat er in die voorstelling gebeurt, je hebt een um, je hebt eigenlijk een soort klein theatertje gebouwd... wat op locatie staat, zit een man of 50, 60. En op een gegeven moment begin je op te vertellen. Ja. En het begint heel ongevaarlijk en geestig. En, en, en je publiek moet heel hard lachen. En op, op een bepaald moment worden die moppen opeens heel erg naar. Ja. En dan valt het publiek doodstil en toen ik er was. Van de een op de andere mop wordt er opeens niet meer gelachen. Is het niet meer leuk? En één meisje moest nog heel hard lachen... Om die mop die eigenlijk, waar je niet meer om mocht lachen. Ja. En die heel snel de hand voor de mond. Ja. Dat was heel spannend, was dat? Ja. Ja. En er gebeurde daar iets. Um, je nam ons eigenlijk mee in een verhaal waarvan je dacht. Nou, heel even konden we ons toch verplaatsen in de situatie. Ja, ja, ja. Nou ja, wat ik daar eigenlijk aan vast zit. Je ja, tapdansen is niet ongevaarlijk. Je, laat, uh, je, neemt, ons, je neemt je publiek behoorlijk op een luchtige manier mee. Maar dan breng je ze toch wel op ongemakkelijke plekken. Ja, maar dat is volgens mij de bedoeling van theater. En welke ongemakkelijke plek wilde je het publiek meenemen... in de voorstelling over je broer? Kijk, ik... Um, ik uh, denk dat er... Uh, um, veel onbewuste hypocrisie is. Ik, ook bij mij. En dit is wat jij nu als voorbeeld geeft. Dat is daar een voorbeeld van. Uh -huh. Dat we allemaal linkse aanhalingstekens, uh, kunstzinnige mensen zijn... die super tolerant zijn. Mm -hmm. Maar dat we wel lekker hard kunnen lachen om uh, moppen. Want het is maar een mop. En mm -hmm. uh, dat doet geen pijn. Um, want die, uh, de anekdote die daarbij hoort, dat is echt trouwens... Uh, in, die, in de voorstelling uh, zeg ik dat ook. Um, ik ging op een gegeven moment uh, alle Turkse moppen uit mijn hoofd leren... Echt, noem er een, ik echt waar, ik, mensen juist, alle clues ken ik. Toen je klein jongetje was. Ja, want ik, want ik had dus op een gegeven moment. Ik zat op een rooms-katholieke school, ja. uh, dat was praktisch, dat was in de buurt. En dan hoefden we niet zo lang te fietsen, dus dan gingen we naar die school. En dan was ik de eerste Turk die daar binnenkwam. Dus echt kinderen die verbaasd keken: van, oké, okay, dat is een Turk, wauw, oké, okay, hallo, dag. Mm -hmm. Maar die. Um, uh, wat je dan krijgt is, ah ja, maar jij bent zo relaxed, weet je... jij kan daar tegen, weet je, dat is gewoon een grapje, dit... Uh, dit is gewoon om te lachen, hoor, dus is niet... Uh, maar dan, wat er dan gebeurt is, ja, je bent gewoon een, een kind dat op school zit... je bent acht, negen, tien, elf... en je gaat als een soort verdedigingsmechanisme om te laten zien van... jongen, ik kan het wel hebben, het ik, ik ging het dus allemaal uit mijn hoofd leren... en um, achteraf, als je 29, 30 bent... en je bent bezig om een voorstelling erover te maken en je komt dat ding tegen, tijdens het maken van die voorstelling... denk je, ja, maar wacht even, dit is dramatisch... en theatraal heel sterk, heel sterk materiaal. Ik heb niet uh, op dat moment in mijn leven rondgelopen... en het doet zoveel pijn en daarom ga ik ze allemaal... Nee, want ik dacht alleen maar van... Ik, ik zat gewoon op school in een klas... en ik dacht alleen maar, jullie gaan mij niet uh, pakken. Echt niet, echt niet, echt niet. Nee. Dus, uh, snap je? Maar, maar wat je dan wel krijgt is... er zijn gewoon heel veel mensen die bij die voorstelling zaten... en die die moppen kenden... Ook heel veel voorstellingen waarbij mensen... oh ja, oh ja, oh ja, zeiden bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja Ik denk dan alleen maar, heel goed, prima, want hier gaat het over. Daar gaat het over. Dat is, het... is het erg dat mensen die moppen maken? Of, of, of, of is het... Nee, want nee, ik hou heel erg van moppen, ik hou ook heel erg van lachen. Ook, en, ook omdat dat het, het discriminerend zijn... is en beledigend. Hè. Ja, maar kijk, maar je kan op een gegeven moment... Het, het is maar de vraag hoe ver je gaat. En als je te ver gaat, dat is met alles, dan is het... Te Maar, ver. Je, maar jij Gisteren ging, je ging bewust, bewust wat verder. Om... Ja. Daarmee wil je toch wat vertellen. Ja, dat er altijd een andere zijde is aan een mop, bijvoorbeeld. Ja. Of, of aan. En je hebt deze voorstelling ook gespeeld op het Mercatorplein in Amsterdam West. Ja. Uh, in een omgeving waar veel Nederlandse Turken wonen. Ja. Kwamen die kijken? In eerste instantie niet, omdat het toch een beetje gek is, hè? Wat is dit? Theater? Oh, uh, laat maar. Maar we hebben daar lang genoeg gestaan om toch, uh, to, om toch mensen uit de buurt... dus niet alleen maar Nederlandse Turk... maar gewoon mensen die uit die buurt kwamen te laten komen. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Hoe en, en, en, vonden ze en, het? Ja, uh, ik heb uh, het idee dat, dat het wel uh, goed beviel. Ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik, ik vind het nou ja, moeilijk goed, om te zeggen, ja, ze vonden het heel, het heel leuk. Het nee, ja, maar ze vonden goed. het echt heel leuk. Uh, maar, als ze niet zoveel naar het theater gaan en ze komen daar binnen en ze zien... Iets wat ze herkennen, jouw verhaal herkennen. Ja, dat is heel mooi. Komen dat is heel mooi. na afloop, neem ik aan. Ja, dat is heel mooi. Heel veel herkenbare dingen natuurlijk. Heel veel, heel veel dingen die mensen uit hun eigen omgeving herkenden. Heel veel, heel veel... Ik heb toch ook veel vragen gehad. En word je er optimistisch van als je, met, als je na afloop al die verhalen... of stemt het eigenlijk droevig? Uh, nee, ik word er wel optimistisch van. Ik ben sowieso wel optimistisch, hoor Nathan. Sowieso wel. Maar op wat voor manier word je optimistisch van de verhalen die je terugkrijgt? Dat er... Uh, dat, er dat er... Het dat gaat zo slecht nog niet. Het gaat zo slecht nog niet, helemaal niet, nee. Maar dat, dat er veel herkenbaarheid in zit, Dat veel mensen denken van, ja, precies. Dat is, uh, en, en dat het het uh, anekdotisch niveau overstijgt. Dat het uh, over veel meer gaat dan over mijn broer en over ja. mij. Dat ja. het ook gaat over broers. Uh, waar we het net even niet over konden hebben, omdat... Mm -hmm. Maatje, heel mooi ging spelen. Uh, was uh, die bedevaart met mijn vader. Ja. Die was eigenlijk vooral zo fantastisch. Met alle respect voor die hele huidje. En het is een geweldig, geweldig cadeau, eigenlijk. Maar. Uh, wat ik met mijn vader heb meegemaakt. Mijn vader en ik waren niet zo close vroeger. En nu zijn we hele goede vrienden. We hebben superveel contact en we zijn echt gewoon maatjes geworden. En dat was het allermooiste. En dan gaat het gewoon over de vader en de zoon. En iedereen heeft een vader, snap je? Ja, ja. Iedereen heeft een moeder. Niet iedereen heeft een broer of een zus, maar ja, een vader. En dat ja. is zo universeel. En dat is eigenlijk voor mij ook uh, een speerpunt. Dat het, het kleine, allochtonen verhaaltje, dat het dat overstijgt. Ja, en dat het ook voor mensen herkenbaar is... Um... Die niet per se in zit, we zijn opgegroeid in ja. een Turks gezin. Ja, absoluut. Ja. Tuurlijk. En nu ga je een maken over je zus. Ja. Maar die is niet zo optimistisch. Nee, nee. Die, die tapdanst niet door het leven. Nee, die rijdanst. <laughs> Turks, die, die Nee, nee, um, ja, inderdaad, ik ga het over mijn zus maken. Ja. Klopt, over. Uh... Maar uh, vraag maar, misschien heb je een vraag of wil je dat ik gewoon praat? Eh. Um. Nou, jij bent theatermaker. Je moet, je moet toch zo vanuit het niet zo vaak... Ja. Nee, je, je zus. Um, <laughs> je, je, juist, jij bent lichtvoetig en optimistisch, zeg je net. Maar je, je zus is ook opgegroeid. Ge, geboren en getogen in Nederland. Ja. Maar die is weg. toch wel behoorlijk verbitterd. Ja, die is weg. Nou, die is weggegaan. Ja, die is uh, vorig jaar geëmigreerd. Ja, klopt. Als ze het gehad hier. Uh, ook. Ja, ook. Ja, ook. Ja, is, is ze is Is ze net zo geëngageerd als jij? Kijk ze net zo naar de wereld, volgens de politiek. Is, of is het een nee, kwestie? Nee. nee, het is... Uh, ja, kijk, dat, uh, dat is belangrijk om te weten. Mijn zusje is uh, vorig jaar juli getrouwd mm -hmm. met uh, uh, Özgür, een Turk uit Istanbul. Mm -hmm. Die uh, sowieso geen zin had om te emigreren eigenlijk naar Nederland. Want hij had zoiets van, uh, ik werk uh, komt die bij de ING-bank in uh, Istanbul. <laughs> Waarom zou ik, dus dat is mooi meegenomen natuurlijk. Ja. Waarom zou ik in godsnaam gaan schoonmaken in uh, Nederland? Ja. En mijn zusje is zoiets van, heel mooi, want ik wil niet in Nederland blijven. En waarom wilde zij hier niet blijven? Um, mijn zusje is een meisje dat sinds vijf jaar uh, een hoofddoek is gaan dragen. Uh, je kent ze misschien zelf ook wel uit je omgeving. Uh, ik kende ze daarvoor ook, mm. maar nu had ik ineens een zus die dat ook ging doen. En uh, daardoor uh, voelde zij zich nou, niet op de gemak eigenlijk uiteindelijk. Je dus kreeg ja, daar zoveel dus negatieve. Je zit in een bomvolle treincoupé alleen. Niemand gaat naast je zitten en je denkt, ik ga hier een voorstelling over maken. En ja. zij denkt. Ik wil hier niet oud worden. Wegwezen. Ik, ik, ik sluit me hiervoor af en ja. ik, ik doe een hoofddoek om. Ja. En nou, nee, nee, zo, nee, zo, nee, zo ging het niet. Nee, nee, nee. nee. nee mijn zusje is uh, op aanraden van een Nederlandse bekeerling. Uh, mm -hmm. die vroeger Willem heette of zo. en tegenwoordig uh, oh, onder de naam zo... Kerim gaat. Uh, gevraagd waarom ze eigenlijk geen hoofddoek droeg. ging een hoofddoek dragen, kreeg daar. Veel opmerkingen, veel negatieve commentaren op. En uh, kreeg steeds meer inhoud, werd steeds vromer, werd steeds geloviger. En uh, dingen kwamen bij elkaar. En uiteindelijk is ze uh, geëmigreerd naar okay. Turkije. En snap zij wat jij doet? Ja, zeker. En jij was, snap jij wat zij doet? Absoluut. Helemaal. Uh, ik zou, Als ik in haar positie uh, was geweest, had ik hetzelfde gedaan. Ja. No. Dat is toch raar voor een agnost om, te, om dat te zeggen, of niet? Ja, maar kijk, weet je, als je... Daarom zeg ik ook, Amsterdam heeft niks met Nederland te maken. In ieder geval, hè, mijn Amsterdam. Maar mijn zusje is een week voordat ze uh, naar Turkije ging... ik weet niet of ik dat mag zeggen op de radio... maar voor uh, vieze vuile kankerturk uitgescholden, snap je? Mm -hmm. uh, ik heb dat al 15 jaar niet meer gehoord, dat iemand dat tegen mij zei. Wie zegt dat tegenwoordig nog? Weet je wel? Mm -hmm. Dat soort uh, banale uitspraken, dat is gewoon raar om te zeggen. Mm -hmm. En mijn zusje is... daarvoor was ze jaren overtuigd, uh, was er de jaren van overtuigd dat ze ons hier niet willen hebben. En, maar ik denk, maar ik ben ook die ze. Hoezo? Wat? Uh... En jij bent er ook en je hebt een plek. Uh, ja. wat, wat voor voorstelling ga je maken? Wordt dit ook een, een luchtige tapdance-voorstelling? Dit wordt uh, een generale repetitie van een Turkse bruiloft... met uh, muziektheatercollectief de Cedists. Ik weet niet of je ze kent. Als verkeerd geboekte band. Dus dat wordt uh, dolle pret en ook een beetje pijn. En uh, taarten die uh, omvallen en... Uh, maar kijk, voor, voor mij is het belangrijk... Maar je kiest er ook weer voor om dit verhaal... toch op een behoorlijk lichtvoetige manier weer te vertellen. Ja, ja. absoluut. Bewust. Of, ja. ja, want het zijn grote thema's. Maar we gaan niet... Uh, ik wil niet dat mensen in het theater komen... en daarna weggaan met een, een absoluut rotgevoel. Dat wil ik niet. Dat werkt, maar wat mij betreft werkt dat niet. Ik wil dat je met een lach op je gezicht weggaat... en dan pas denkt, oh ja... Ik heb wel veel gelachen, maar uh, wacht eens even. En dat lukt je. Um, en wat het, maar waar ik nog zo benieuwd naar ben... Is, is, is, is, is, is je vader, je moeder, je broer, je zus... zijn die zo blij met wat je doet? Als die naar komen kijken naar hoe jij hun... Nou, ze hebben bent. tot nu toe alle drie de voorstelling die je over hen ging gezien. Ja. Uh, ze staan toch anders in het, echt anders in het leven dan jij. Ja, ja dat is toch geen probleem. Nee, dat hoeft geen probleem te zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze denken van... Wat, wat, hoe zit je mij hier nu raar uh, uit te beelden? Wat ben je aan het doen? Nee, nee? nee dat is niet waar. Nee, Kijk, mijn broer... Uh, mijn broer je hebt mijn broer niet gezien. Uh, maar mijn broer is hetzelfde als ik, maar uh, vier keer zo uh, dik. Ja. En uh, bij, bij die voorstelling dacht ik echt van... hij is in staat om de voorstelling stil te leggen. Toch wel. En, en echt gewoon een stampijt te maken, maar... De, hij heeft uh, in een deuk gelegen... en achteraf een hele, hele mooie emotionele uh, toespraak afgestoken. En, uh, snap je? En, en mijn vader die, uh, heeft het ook gezien. En mijn moeder heeft het ook gezien. En mijn zusje die is gewoon, die heeft zoiets van... nou, eindelijk ben ik aan de beurt. eigenlijk <laughs> Dus het is het tegenovergestelde van nestbevuiling. Ze zijn blij dat ze... Ja, want ik ga niet mensen proberen belachelijk te maken. Ik probeer uh, juist het verhaal van die mensen te laten zien... en ja. te gebruiken voor... Uh, iets groters. Um, en als, ik, ik zou mezelf uh, in de voet schieten als ik dat deed. Ik. En als, nou, als, de, als dit verhaal afgesloten is... Ja. Um, ga je dan door in deze hoek of ga je iets totaal anders doen? Ik ga iets anders doen. Iets anders, ja. Ik uh, ga een nieuwe reeks voorstellingen maken... die uh, gaat over die andere familie. Die familie van 17 miljoen broers, neven en nichten. Uh, met als uh, kernvraag hoe moeten wij samenleven. De grote Hollandse familie. Ja. Klinkt nu al spannend. Ja, leuk, hè? Um, luisteraars, u kunt zich vanaf één uur met ons gaan bemoeien. Uh, u kunt dan gaan bellen. Um, en dan kunt u het woord overnemen in de uitzending. 0800-1121, um, zeg ik dat goed? 0800-1121. En we gaan, het, we gaan hierover, op dit thema gaan we verder. Um, immigratie. Komt u van elders? Hoe heeft u het dan hier? Of andersom... Bent u een gewone Hollander en heet u Jansen... en heeft u een hele lange tijd in het buitenland gewoond? Immigrantenverhalen. Eh, als u elders heeft gewoond of in Nederland bent... Eh, daar gaan we over doorpraten. U kunt ook mailen, casaluna.nzrv.nl En we gaan dan eh, ook veel live muziek horen van Maartje Teusink die hier eh, staat te trappelen om het tweede uur nog meer muziek te maken. Sadettin blijft in de buurt. Zeker. Um, ik heb nog eigenlijk nog één vraag aan je. Um, die, dat optimisme, is dat, is, dat iets wat je, is dat iets wat je altijd in je hebt gehad? Um, of oh, is het een karakter iets? Ben je niet uit het veld te slaan? Want ook... Ik weet het niet. Ik, uh, kijk, weet je, uh, ik sta vaak genoeg stil bij de ellende en de problemen. Maar ik denk dat we, dat we daar niks aan hebben. Aan, uh, Wordt het niet tijd voor een politiek partijtje? Dat jij tussen die lijsttrekkers ziet, nou, die lijken allemaal zo op bij die, elkaar. Bij die rare mensen? Nee, joh. Zou, zou het zo leuk zijn om een, om, om een jongen ik. met een pet en een baardje ertussen... Dus nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb daar... Nee, nee, nee, absoluut niet. Okay. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Nou, ik het, nee. Ik zou het leuk vinden voor de, voor de variatie. Nou, als je ooit een partij omricht, dan mag je me eens bellen. Uh... Oké, okay, gaan we doen. Um, <laughs> luisteraar, we gaan er even uit voor um, het bureau, het hoorspel van de NTR... En dan uh, zijn we bij u terug na het nieuws van 1 uur. Tot zometeen. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou. Boek 3, aflevering 58, 1974. Lukács has this morning asked me to lead the discussion. As we have discussed till now in German, and those among us who have German as their native tongue are only a minority, it seems fair to me to use English this time to spread the disadvantages of not being able to express yourself in your own language. We have listened to six reports about the different types of cards And their distribution in Europe and five different European countries. It is now 20 minutes past 10. That leaves us 10 minutes for the discussion, which is not too much. And for that reason, I must ask you to keep it short. Whom may I give the floor? Professor Horvatic What we soeben gehört haben, bestätigt, was ich schon gestern anlässlich der ost- und südeuropäischen Beiträge über die Wiege gesagt habe. Die ganze Beitragsreihe von heute ist von Neuem ein Beweis dafür, dass wir mit unserem Atlas auf dem richtigen Wege sind und dass es sehr wohl möglich ist, Auch wenn hier und da die traditionellen Kulturen schwer aufzudecken sind, um das Bild der tausend- und vielleicht mehr als tausendjährigen Kultur Europas zu rekonstruieren. Das Einzige, was wir brauchen, ist Ausdauer und die Überzeugung, uns einzusetzen für ein solches großes Unternehmen im Dienste der Wissenschaft. Und zu dem niederländischen Korreferent von gestern möchte ich darum ganz freundlich und ohne jedem Ärger sagen – dat er nog lernen soll, dat Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, so wie das gestern und heute auch den anderen Einleitern gelungen is. Thank you, Mr. Horvatic. To my regret, the Dutch co-referent to the cradle cannot answer you now because we are discussing the cart. but he certainly will think about it. Is there also somebody who wants to discuss the card? Ik was razend. Dat was niet te merken. Gewaard ijzig kalm. Dieser man oort nur zichzelf. Den hätten sie nie zum Vorsitzenden wählen dürfen. Was ik maar gekozen? Ja, ook das. In Nederland zou zo'n man al lang afgezet zijn. In België ook. Es gibt nicht einmal eine Satzung, welche so etwas möglich macht. Er benimt zich alsof er van lieben God ernannt worden zij. <lacht> en als we nou vanmiddag bij de slotdiscussie eens voorstellen... om van nu af aan het bestuur te kiezen... Dan maken ze niet mee. Dat zou ik jullie toch echt afraden. Beperkt je nou liever tot zakelijke kritiek? Dit is zakelijke kritiek. Als een voorzitter niet deugt, moet hij afgezet worden. <lacht> Herr Klastrup, wanneer ik den voorstand te wählen, zouden ze mij dan unterstützen? Nein, Herr Koning, dat kan ik niet unterstützen. En u, Mr. Bailey? Ik afraid dat niet, te politiek. Denemarken en Ierland doen niet mee. Dat wisten wij. Dan zal de Benelux het alleen moeten doen. Ik heb Horvatitsch ingelicht over jullie bezwaren, maar hij tilt daar niet zwaar aan. Das wird zich Hij hoeft niet bang te zijn, want we staan alleen. En nu zijn we weer bij onze Schlussdiskussion angelangt. En ik glaube, dat we alle tevreden zijn over alles wat we die vergangenen dagen zusammen erreicht hebben. Wenn ich denn auch jetzt die Gelegenheit dieses Forums benutze zur allgemeinen Beratung und Diskussion, dann tue ich das in der Erwartung eines ruhigen und konstruktiven Gedankenaustausches zwischen gleichgestellten Mitarbeitern eines wissenschaftlichen Unternehmens. Entschuldigen Sie, Herr Professor. Ich höre erst jetzt, dass wir auch eine Karte von der Antmühle liefern sollen. Dieser Vorschlag ist also angenommen? Ja, dieser Vorschlag ist angenommen worden. Obgleich darüber gar nicht diskutiert worden ist? Darüber ist gestern Abend im Vorstand diskutiert. Ach so, im Vorstand? Ja, im Vorstand. So wie sich das gehört Aber jetzt möchte ich Ihnen das Wort geben, denn so könnte ich noch stundenlang weitergehen. Das wissen wir ja. Niemand? Die Art und Weise, wie wir bei früheren und auch bei dieser Tagung diskutiert haben, hat mich nicht ganz befriedigt. Wir haben zwei verschiedene Meinungen gehört, sind aber zu keiner Schlussfolgerung gelangt, also ob das, was gesagt ist, nicht gesagt ist. Ich möchte darum vorschlagen, dass wir die Referate einen Monat vor der nächsten Tagung zugeschickt bekommen, damit wir hier wirklich vorbereitet diskutieren können. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Alles kann immer besser. Nur ist es leichter, so etwas zu wünschen, als zu verwirklichen. Herr Kollege Günthermann. Ich weiß aus Erfahrung, wie schwer es ist, vom Referenten das fertige Referat im Voraus zu bekommen. Aber vielleicht wäre es möglich, dass die Bearbeiter eines Themenbereiches zwischen den Sitzungen etwas öfter mit dem Vorstand zusammentreten, damit sie ihre Themen weiter diskutieren können. Frau Dr. Slovachevichova, Im Gegensatz zu Herrn Koning habe ich diese Tagung als sehr positiv erfahren. Ich glaube... Het wäre beter, als we ons in deze discussie beschränkten op die punten, die Professor Horvatschitsch in zijn Einleitung berührt had. Bevor we dat doen, möchte ik doch wissen, wie de Vorstand dem Vorschlag van Günthermann gegenübersteht. Ich werde noch einen Schritt weitergehen und fragen, ob es nicht angemessen wäre, wenn alle solchen Bearbeiter eines Themenbereiches für die Zeit ihrer Tätigkeit Mitglieder des Vorstandes wären. Mir scheint es manchmal, als wären der Vorstand und die übrigen Mitarbeiter durch eine Kluft getrennt. Nicht im Prinzip, aber doch in der Praxis. Ganz formal gesehen ist es jetzt so, dass wir nach Richtlinien eines Gremiums zu arbeiten haben, das wir nicht selbst gewählt haben, das aber Beschlüsse fasst. Das wirkt hemmend auf die Aufnahme neuer Ideen. Was man wünscht, ist nicht immer das, was möglich ist. Die Selbstständigkeit des Vorstandes ist eine historische Gewachsene. So hat Erik Sirkuzon das gewollt, als er 1937 dieses Gremium gründete. Und so sollen wir in seinem Geiste weiterarbeiten. Jeder mit unseren eigenen Aufgaben. Wir im Vorstand haben unsere Aufgaben. Sie als Mitarbeiter Haben die Eigen, en zo so zal dat blijven. Dan werde ik het anders formulieren. Ähm, das Problem is dat we als Mitarbeiter. Keinen Vorstand haben, den wir gewählt haben und der die Beschlüsse, die wir gefasst haben, ausführen kann. Wir sind nicht einmal imstande, unsere eigenen Beschlüsse richtig zu diskutieren. Dieser Situation könnte abgeholfen werden, wenn die Hauptbearbeiter der Themen als Mitglieder im Vorstand mitwirken dürften. Und wenn Sie meinen, dass dieser Vorschlag wegen der historisch gewachsenen Selbstständigkeit und der Eigenaufgaben des Vorstandes und der Mitarbeiter nicht zu verwirklichen ist, dann müssten wir eben für die Mitglieder einen eigenen Vorstand wählen, um die Beschlüsse durchzuführen. Einmal, weil wir nur so effektiv arbeiten können. Und zweitens, weil wir nur so mit dem Gefühl arbeiten, auch in grundlegenden Fragen mitsprechen zu können. Können. Ich plädiere dafür, dass die Richtlinien für unsere Arbeit so entschieden werden, dass auch wir daran teilnehmen können und dass keine Beschlüsse dort gefasst werden, wo wir nicht vertreten sind. Das lag mir am Herzen. Wenn ich damit allein stehe oder zu einer Minderheit gehöre, richte ich mich nach der Meinung der Mehrheit. Aber ich möchte es einmal sagen... Wenn Sie so gerne diskutieren wollen, bitte laden Sie uns dann nach Amsterdam ein. Dann können Sie dort so viel diskutieren, wie Sie wollen. <lacht> Sie wissen sehr gut, dass ich das nicht meine. Es geht nicht um das Diskutieren an sich, sondern um die alten Ideen fortwährend zu prüfen. In unserer Organisation geschieht das leider nicht. Ich gebe zwei Beispiele, leider aus meiner eigenen Erfahrung, aber jeder von uns kann sie übersetzen in die Seinige. In Stockholm habe ich vor zwei Jahren gezeigt, dass eine Karte der Weihnachtsbaumes kein Bild gibt von einer weit zurücklegenden Vergangenheit, sondern ein Momentaufnahme in einem rezenten historischen Prozess ist. Und doch steht mein Name noch immer auf der Liste der Bearbeiter, als ob ich nichts gesagt hätte. Gestern habe ich einen gleichartigen Standpunkt verteidigt bei der Karte der Wiege. Und auch jetzt geht es weiter auf dem alten Wege, als ob nichts gesagt worden ist. Ich kann mich irren. Natürlich kann ich mich irren. Aber doch nicht ohne Diskussion. Da liegt mein Vorwurf. Ich sage es anders, in der Wissenschaft wachsen ja neue Ideen, zum Beispiel über die Verbreitungsprozesse in der Kultur. Und wenn wir einen Kollegen haben, der da über fruchtbaren neue Ideen hat und jeder hier weiß, wer ich meine, dann müssten wir die Möglichkeit haben, ihn in den Vorstand zu wählen, damit solche Ideen diskutiert und geprüft werden können. Ich behaupte nicht, dass die Prinzipien, nach denen wir arbeiten, neu sind. Aber wenn wir jetzt wieder etwas anderes anfangen, dann kann sich nie erweisen, ob die alten Fragestellungen relevant waren oder nicht. Wenn jemand neue Ideen und Fragestellungen hat, dann soll er sie selber erproben und prüfen. Lieber Herr Horvatitsch, Ich habe dieselben Erfahrungen gemacht wie Herr Koning. Vor einem Jahr zum Beispiel habe ich schriftlich einen Vorschlag gemacht, um eine europäische Karte über Gebärden und Gesten zu schaffen. Davon habe ich leider nichts mehr gehört. Soll das jetzt meinen, dass er zur weiteren Beratung ausführlicher vorbereitet werden soll? Oder soll ich es so verstehen, dass das Thema von oberster Stelle abgewiesen worden ist? Was soll ich dazu sagen? Zu diesen kleinmenschlichen Eitelkeiten? Bureau naar de roman van JJ Voskuil in de regie van Peter ten Uyl, met Krent ter Braak als Maarten Koning. Voor alle informatie een in podcast ntr.nl/bureau. Het bureau is een productie van de NTR en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds.